Politieagenten hebben vorig jaar bij onderzochte schietincidenten... voor meer dan de helft van de gevallen geschoten uit noodweer. Dat blijkt uit een analyse die de NOS maakte van de onderzoeken. In 2012 werden vijf mensen door politiekogels gedood, 19 raakten gewond. In ruim de helft van de gevallen ging het om noodweersituaties... waarbij de agent uit zelfverdediging schoot. Bij de andere incidenten wordt gesproken over gepast geweld...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 Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Belo. Goedenavond straks. Om ongeveer kwart voor tien van Feit naar Fictie. Radio, drama, gebaseerd op nieuws. En dat gaat deze week over sneeuw. Nee, nee, nee, nee, nee geen sneeuw. Het uh, begrotingstekort van de Europese top. Nee, ook niet. De woonplannen van minister Blok dan? Nee, ook niet. Deze week gaat van feit naar fictie over boren. Boren in het noorden. Heel diep boren in het noorden. Maar nu eerst sport. Nee, nee, nee, nee. We schakelen niet over naar schaatsen of naar veldrijden. Nee, oude sport. Prestaties geleverd onder druk. Enorme druk. Weet je, sport is leuk. Het is hartstikke leuk als er niks op het spel staat. Dus gewoon een beetje voor de vuist weg. Uh, hardlopen, schaatsen, fietsen, zo hard mogelijk. Uiteraard, dat kan je doen natuurlijk. En als het mislukt, dan is er helemaal niets aan de hand. Maar oh, oh, oh, oh, als het moet. Als het echt moet. Sommigen kunnen dat dan extra goed. Die krijgen een gigantische motivatie. Maar sommigen kunnen dat ook niet. Maar er is ook wel iets aan te doen. En dat is iets van de... Weg, laatste 25 jaar. Nee, nee, nee, ik heb het hier niet over doping. Ik heb het hier over aandacht voor de psychische kant van de topsport. Je hebt mental coaches, je hebt sportpsychologen. Maar ga je daar ook echt harder van? Helpt dat? Marius Maurits, die gaat langs bij mental coaches. En hij gaat bij sportpsychologen langs. En bij ex topsporters. En niet alleen ex, ook een, ook, een, ook een huidige topsporter. We horen Yvonne van Genp, we horen Nelly Koeman, we horen Hein Vergeer, Jan Blokhuizen, Erben Wellemars en Jury van Gelder. Oh. En zij en hun mental coaches spreken over kapot zitten, over doodgaan, afzien, blokkades en de wil om te winnen. Als jij durft te verliezen, nou, dan is het ook helemaal niet meer zo erg. Dan ga je gewoon frank en vrij, ga je, ga je in de, in mijn geval het ijs op. En dan doe je gewoon je stinkende best. En dan zie je wel hoe het, uh, hoe het uitpakt. Maar dan is die druk in ieder geval een beetje van de ketel af. De komende minuut gaat het leven van Epke Zonderland veranderen. Het gaat de verantwoordelijkheid nemen. Arjen Het belangrijkste moment in zijn carrière. Patrick check heeft ze. Oh, wat zal dat! Uh... Na trillen in het hoofd van Europa. Ellen van Lange. Hoe rustig is ze eigenlijk? Nu is de druk bijzonder groot. Ellen van Lange, daar gaat ze. Daar gaat ze naar het goud. Goud, goud voor Ellen van Lange. Iedere topsporter wil altijd winnen. Maar wat gebeurt er als je dat doel hebt bereikt... en de belangen steeds groter zijn geworden? Dan verandert willen winnen al snel in moeten winnen. Wat ooit begon als een zorgeloos spelletje... speelt zich nu af in een kolkende arena. Duizenden scanderen je naam... en de druk om te presteren neemt alleen maar toe. Wat kunnen wij leren van topsporters... die het uiterste van hun lichaam vragen... en bereid zijn de strijd met zichzelf aan te gaan... Is het onmenselijk of is Topsport de beste leerschool voor het leven? Uiteindelijk moet die sporter gewoon accepteren dat hij geen enkele zekerheid heeft op het moment wanneer hij aan de start staat. Moet hij gewoon accepteren dat iedereen goed voorbereid is, maar dat je het gewoon zelf moet doen. Als je kapot zit, dan probeer je zeg maar ergens anders energie uit te halen en dan ga je proberen het veld te kruipen van een wolf mental coaches, welk woord je er ook maar aan wil plakken. Ik heb mezelf ervoor opengesteld. En op zich ja, ben ik blij dat ik het heb gevonden. Ja, winnen is toch een lekker gevoel in je buik krijgen. Uh, ik, wil, ja, ik, ik wilde ook winnen om, om, het te laten, om, om iets te bewijzen. Ik ben in, de, in mijn topsportcarrière... Is niet, o, is altijd, niet altijd roze geur en malenschijn geweest... altijd tegengewerkt. Er zijn zelf weddenschappen... Geweest dat ik het niet zou halen, en dat ik dom was en dit was. En dat geeft toch zo'n kick als je dan voor het eerst Europees kampioen wordt, of wereldkampioen, of een wereldrecord loopt. Denk je van, yes, ik heb het gedaan. Dat is zo'n goed gevoel. Wat kan Nelly hier komen? Ik liep als een ziek vogeltje. Naast bij mijn trainer, hij moest me echt vasthouden. Hij moest ook mijn veters vastmaken. Ja, dat ze in 1984 al derde wedstrijd in, uh, in Zweden. Oh. Ik had altijd oogcontact met mijn trainer. Al waren er zoveel duizend mensen, het fluitje. Van... Dat was, uh, en dan maakten we een of andere manier oogcontact, wist ik. Dat deed hij alleen maar zo, wist ik het is oké. Okay. Wat deed hij dan precies? Met zijn ogen deed hij iets? Ja, met zijn ogen, met zijn hand, uh, zo, van... Zo, duim omhoog? Duim omhoog. Of uh, stop, rust, zit. Niks meer doen. Maar hij was jou dus eigenlijk heel goed aan het observeren om te kijken van wat, wat gebeurt er nu met haar? En met gebaren koosde hij jou van hoe je, je een beetje moest gedragen? Ja, met, ja eigenlijk met gebaren lichaamstaal van hem. Wist ik genoeg van... Nu ga ik me oppeppen. Nu gaat het gebeuren. Nu ben ik er klaar voor. En ik deed een mentale uh, begeleiding voor mezelf. Ogen dicht, geconcentreerd, inademen. En dan de spanning opbouwen, opbouwen, opbouwen, opbouwen. Totdat het, uh, de starter zei dames gereed maken. En dan was ik er klaar voor. Denk denken goed en komen weer ontzettend snel en goed weg. En dan oh, wat een verschil. En dan oh, wat een verschil. En wat een tijd. Een tijd en een wereldrecord van ongetrode klasse. 7-0-0. Jezus, wat een tijd. Wat een ontzettende tijd van Nelly Koeman. Wat een start en wat een verschil. Jongen, realiseer jij het jezelf wel? Meisje uit Suriname. Meisje uit Rotterdam. Dat is zo so een Heerlijk gevoel geweest al oh, die 15 jaar. En het gevoel heb ik nog steeds als ik naar mijn 60 meter in kijk met mijn wereldrecord. Die spanning voel ik nog steeds. Heerlijk gevoel. Echt kikken. Verslaving, een verslaving. Maar positieve verslaving. Met enige vertraging gaat die op weg. Als je wil winnen, ja, dat voelt ook heel anders. Hè? Als je zegt ik moet winnen of ik, moet, ik wil winnen. Wat dat betreft is, is dat voor mij wel uh, het geheime wapen. Als je echt wil winnen en je hebt een enorme wilskracht, nou, dan had ik dat wel. En ik denk voor de echte toppers dat het sowieso altijd het geval is. Dan is dat inderdaad wel je kracht. Duits, kom op die van rijden, Rijen. Jawel! Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, ik Die Yvonne van Gennep klopt. Oost-Duitse, krachtpassers op de drie kilometer. 88. Dat was natuurlijk voor jou een jaar waarin, denk ik, de hele wereld veranderde. En misschien jij ook wel een beetje. Nou, exact. Dan heb je iets te, te verliezen. Want je hebt natuurlijk drie plakken in je, in je portefeuille zitten. Maar uh, dat moet je wel zien te verdedigen in, in mijn ogen. En ja, dat, dat werd voor mij wel lastig. Dat, uh, dat werd inderdaad wel een bepaald soort druk. Uh, en wat ik ook heel moeilijk heb kunnen overwinnen. Hoe jong ik ook was, ik had vaak veel last van stress. En dan ga je toch je afvragen van hoe kan ik daarvan verlost worden. Hè? Als ik voor een toernooi alleen maar over de gang liep te banen... terwijl iedereen sliep, nou, dan weet je al hoe laat het is. En dan ga je toch kijken van hoe kan ik dat nou ombuigen... door andere gedachten te creëren, door er anders in te staan. En eigenlijk bij mij ging op een gegeven moment wel het roer omdat ik merkte bij een, een, een wedstrijd wat er helemaal niet toe deed... dat ik te ontspannen was en dat ik eigenlijk ja, alles voelde loom... alles voelde zwaar en daardoor ook niet echt uit de verf kwam. En toen besefte ik eigenlijk dat, uh, dat ik ook spanning nodig had. Ja, en op, op, als je dat op een gegeven moment doorkrijgt... dan denk je van ja, maar spanning heb ik dus nodig. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo erg. En uh, dan ga je het ook zelfs koesteren, want alles gaat toch wel wat makkelijker. Je hebt wat meer adrenaline in je lijf. En ja, dat, dat, ja dan wordt het niet je vijand, maar dan wordt het juist iets wat je nodig hebt. Yvonne van Gennep liet zich in haar succesjaren bijstaan door Tetroost. Een omstreden haptonoom die in de jaren tachtig allerlei sporters behandelde. en vaak mikpunt was van discussie. U kunt nu luisteren naar SG Meijer in gesprek met de voorzitter van een vereniging tegen de kwakzalverij, Kees Renkens. De fysiotherapeut die plotseling beweerde dat. Het de... troost. Tetroost. Ja, dat ja, ja, is al is ook... buiten he? de gedachte. Die is ja, erg, die valt al troost, buiten de gedachte. Ja. Die is heel vreselijk. Die is erg, ja. hè? Die is het ergst. Freud had nog een. Uh, een... Een logische theorie. Ja, Ted, dat zegt Ted ook van ja, maar ja. Als je het leest van Ted, dan kom je daar niet achter wat hij precies bedoelt. Nee, want het is geen begaafde formulator nee, hè? formulator. nee, dat kan hij dat niet. Dat ligt niet alleen aan Ted het ligt ook aan de haptonomie. Ik had uh, uh, veel last van migraine... Uh, en vaak had dat te maken met de spanning voor de wedstrijd. En uh, om je een idee te geven, de een pure spanning voor de wedstrijd. dat betekent dat je al een paar dagen daarvoor uh, al met een krop in je keel liep. En de ochtend voor de wedstrijd eigenlijk uh, geen hap door je keel kreeg. en half kokend al aan de start ging staan. Bij spreken, waardoor je uiteindelijk blokkeert. En toen ben ik, uh, uh, doordat ik iets het van mijn hoofd. door iemand overwees naar Tetroost. Uh, Abtenoom. Die zei: Ga daarnaast nou eens mij praten, want die kan jou onderweg helpen. die kan je afhelpen van die, van die migraine. En dat ben ik toen gaan doen. En die, die heeft mij uh, opgepakt. En heeft me omleren gaan met spanningen. Hij heeft vooral mij geleerd om naar mezelf te luisteren. En dat is de essentie waar het dan over gaat. Mm -hmm. En uh, het geloof te hebben jij gekunnen. En, en dat heeft mij ontzettend geholpen toen de tijd. Onvoorstelbaar. Heeft Vergeerd in een wereldtijd van. 6, 54, 91, Ongelooflijk. 11 seconden verbindt hij hier zijn eigen persoonlijk record. Hij vergeerd, heeft dit laten zien, een formidabele prestatie. En kijk, dit is dan... een De medeel... sport is onzeker en zoekt daardoor ergens een mogelijkheid... om die onzekerheid weg te kunnen halen. Uh, en iedereen, uh, dat was in mijn tijd ook, een brevoermannetje en een kampioen en een noem maar op. Maar niemand ziet die onzekerheid die daar wel bij hoort. En bedoel, je bent met je trainingen bezig... en dan vind je dat je voet... En dat zijn soms hele kleine details... Maar dat houdt je wel heel erg scherp. En, uh, en mentale weerbaarheid bouw je op door te weten wat je doet. Hè. En daar heb je soms een, een beetje stuur voor nodig. Dat kan een mental coach zijn om je te leren welke momenten je dat moet gebruiken. En hoe je daarmee om moet gaan. En dat je moet kunnen uh, afschermen van hetgene wat om je heen gebeurde. Ik denk met troost deden wij hele aparte trainingen. Dan uh, zaten we samen zo te praten. En dan, uh, nou, okay, dan ging de televisie aan. En dan zaten we nog steeds zo te praten. dan ging de televisie aan. En dan ging de radio aan. En dan, moest je, dan hadden we een spelletje, oké, okay, of ik praat alleen met jou... dus dat was hetgene wat je moest reproduceren en de rest liet je los... of je ging ook nog uh, meedoen met het andere wat daar was. Dat moest je ook nog een keer terug kunnen halen. Ja. He, dus de, je leerde om dingen af te kunnen sluiten en te, te blijven bij je eigen prestaties. Hij was eigenlijk steeds ermee bezig om de omstandigheden te veranderen... Ja. En, en, en dat jij bij jezelf bleef bij ja. de focus. Ja, en dat is, dat is uiteindelijk de essentie van, van mentaal weerbaarheid. In hoeverre ben je in staat om je af te sluiten voor die omgeving die daar staat... Het was een tijd, de jaren tachtig, dat mentale begeleiding nog niet zo ontwikkeld was in Nederland. Hoe werd er toen tegen aangekeken, binnen de schaatswereld, dat jij ineens ja, met iemand als ter aankwam? Nou ja, dat vonden ze een charlatan en uh, hier een eindje en allemaal van zulke achterlijke dingen. Uh, zeker toen het moment dat, dat, dat ik nog niet de grote prestatie leverde. Maar toen ik in één keer wel kampioen, toen zag je in heel veel mensen, hè, uh, wacht even. En het grappige was, er waren in die periode al heel veel sporten die ook het troost kwamen die dat helemaal niet durfde te melden. Die dacht: van, ja, wacht even, ik ga niet zeggen, dan sta ik een beetje vergek. En overigens heette toen de tijd, ja, dat heet helemaal geen mental coach. Het was je begeleider en hij was hapte en, en hij leerde me vooral met, met, met, met spanning om te gaan. Om zich te wapenen tegen de druk van buitenaf... zoeken steeds meer sporters steun bij een mentale begeleider of vertrouwenspersoon. Daar lopen er nu al meer dan 150 van rond in Nederland. En elk jaar komen er nieuwe bij. Wat doet zo'n mental coach eigenlijk? En heeft het zin? Ik ga je straks vragen om um, de ballen in de emmer te richten. Of uh, in de emmer te gooien. En je aandacht steeds op iets anders te richten. Om te ervaren wat voor verschillende aandachtstijlen er zijn. Ja. En de eerste uh, opdracht die ik je geef is op de rand van de emmer je aandacht te richten... en die ballen erin te gooien. Beachvolleybalster Marloes Westerling... droomt van de Olympische Spelen in 2016. Maar om daar te komen... zal ze rustiger moeten worden in stresssituaties. Een sportpsycholoog helpt haar daarbij. Wat je ziet, iedereen heeft een bepaalde voorkeur. Mm -hmm. nou, bij jou gooi je de drie ballen in um, breed extern. Gooi je drie ballen in de emmer. Dat verraste me niet... Nee? Nee. Ik was, ik was er niet wel uit. Ik was, ik was, ik was zo benieuwd eigenlijk. De breed extern zijn vaak mensen die, uh, die het overzicht kunnen hebben... maar in stress, dan raakt het overzicht kwijt. Ja, dat klopt. Helemaal. En je kan het vergelijken met iemand die naar de winkel gaat. Een breed extern persoon die zal heel snel uh, zonder boodschappenlijstje naar de supermarkt gaan en die komt met twee karren terug in plaats van één. <laughs> um, en om, om ervoor te zorgen dat je je aandacht goed gericht houdt... is het belangrijk dat je een boodschappenlijstje maakt... Ja. Dus dat willen we ook in je sport gaan kijken. Hoe kan jij een boodschappenlijstje maken... waardoor jij je aandacht gewoon kan blijven richten... zodat je dat overzicht blijft behouden. Ja. Want daar zit wel je kracht. Alleen in stress kan je het wat verliezen. Ja. Dus eigenlijk is daarmee, wat we volgens mij ook al hebben gehad... dat het eigenlijk je, je voorkeur of je sterke punten is ook uiteindelijk je valkuil kunnen zijn... op het moment dat, het, ja, dat het minder loopt, zeg maar. Je maakt nu een paar jaar gebruik van een uh, mental coach. Waarom ben je er ooit mee begonnen? Alles wat je doet en, uh, en de prestaties die je levert... daar zit altijd een stukje bij wat, wat er in je hoofd... Uh, of, nou, of tussendoor, zoals sommige mensen het noemen, wat er bij afspeelt. Dus ik, ik denk dat je, dat je, als je uh, niet onderkent dat een, uh, een mentale coach van invloed is... dan ontken je dus eigenlijk dat er, dat er dus iets in je hoofd gebeurt terwijl je uh, speelt. En goed, je kunt, nooit, uh, je kunt nooit iets uitschakelen, volgens mij. Dus ik denk dat je altijd nadenkt of, uh, ja, of iets voelt. Het gaat soms ook om gevoel... En, ja, dus ik, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat je niet sport zonder, zonder denken en voelen. En uh, daarom denk ik, dat is ook iets waar je dus iets mee kunt. Dat is ook iets waar je waar je in, waar je in ja. kunt verbeteren. Dus waarom zou je daar dan niks aan doen? Dat ik, vind ik echt onbegrijpelijk. Oh, ah, ah, mijn Lekker, zusje. Oh, nog een keer. Ik ook nog. Achter. Ik hier. Ah. Goed. Oh, kom maar, Pep, jij ja, komt hier hoog. Doe maar recht. Op deze bal heb ik het besluit om. Misschien was dit niet de perfecte positie, maar normaal gezien als het een goede set gaat, ga ik naar een sharp angle, alright? maar half. Kom ongewoon blijven. Kom maar, omhoog. Juist! Zo. <laughs> Doe maar recht, recht. Goeie set, Heep, pak hem, pak hem. Hier, kom maar, bij je. Ja, ja, dit. Vrij, vrij. Oh. Te mooi, Goed, door. Ook coach Jochem de Gruijter weet dat Marloes soms te onrustig is. Hij geeft duidelijk aan welke consequenties dat kan hebben... voor haar Olympische droom. We laten Marloes een gesprek horen dat we met haar coach hebben opgenomen. Het gaat op topsport gaat het om kleine details... En zij is heel ver gekomen al, dus ik denk dat die kop al behoorlijk goed is. Maar ja, het gaat erom, is die beter dan de tegenstander? Ja, en dan, dat is dan toch altijd een uh, moeilijkere puzzel om dat zomaar uh, even door neer te leggen. Maar als ik het dan concreter maak, moet zij niet gewoon uh, die onrust uit haar hoofd, moet ze daar niet beter mee omgaan om uiteindelijk die echte top daar te kunnen blijven? Is dat niet voor haar cruciaal? Dat is cruciaal, ja. Absoluut. En dus, als, dus, dus als ze daar niet in slaagt, dan is eigenlijk Rio, uh, dat, dat wordt gewoon heel lastig dan. Als zij als dit niet onder controle krijgt, dan raadt ze Rio niet. <lacht> bedankt. Nee, nee. Ik denk dat het wel, uh, wel een realistisch beeld is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel, uh, wel weet. Um, iedereen heeft, zeg maar, iets. En, of iets, Ja, dat klinkt heel stom. Maar iedereen heeft, zeg maar, iets uh, wat je moet verbeteren... om uiteindelijk die stap te maken om... Ja, om nog weer dichterbij echt ik zeg maar, de top 10 of de top 5 of naar de Olympische Spelen te komen. Dus ja, ik vind het eigenlijk alleen maar een uitdaging. En natuurlijk weet ik dat het een lastig stukje is, want het speelt in je, in je hoofd. Uh, ik bedoel, je kunt uh, als, je, ik zeg maar, als je sterk moet worden, kun je heel fysiek hard gaan trainen. Dat is misschien makkelijker uh, of op kortere termijn te realiseren. Maar ik denk wel, als ik hier heel bewust mee aan de slag ga. Uh, ja, dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk om, om misschien wel een soort van tegendeel te bewijzen van... hé, hey, ik kan ook best wel rustig zijn. Ik kan ook wel, hè. <lacht> Ik bedoel, het zit wel in me om inderdaad heel energiek en druk uh, te zijn. Ik denk dat me dat ook al heel ver heeft gebracht als speelster juist. Uh, ook fysiek en qua, ja, qua energie en gewoon altijd maar doorgaan. En dat dat ook heel positief is. Alleen nu, uh, ja, waar ik net met Marieke ook over had, kom je erachter dat dat ook een stukje is waar je... ja, als je daar of in doorslaat, maar dat dat je, ook je valkuil is... Ja, ik vind, ja, nee, te, ja, aan de ene kant, nee, ik, ben er niet, ik ben er niet bang voor en ik vind het alleen maar een mooie uitdaging. En uiteindelijk uh, ja, zullen we zien of ik dat uh, onder controle krijg. In 10.30 in Heerenveen wordt het EK Allround schaatsen gehouden. Schaatser en comingman Jan Blokhuizen wil vandaag zijn aardrivaal Sven Kramer verslaan. Het, het wachten is nu op de eerste titel, maar uh, ik heb het, het volste vertrouwen in dat hij er gaat komen. En als het niet nu is, dan, uh, dan mag, het, uh, mag het voor mij best een Sotie zijn. Dat vind ik geen, vind ik geen enkel probleem. Maar. Nee, de, het belangrijkste is dat de, de, de progressie is nu gewoon heel groot. En dat houdt zeker niet op uh, bij dit jaar. Blokhuizen wordt tijdens zijn wedstrijden mentaal bijgestaan door Dirk Zouterwelle. Een voormalig triatleet die in de afgelopen jaren een bijzondere band met de schaatser heeft opgebouwd. Ik ben uh, nu in het derde seizoen uh, met Jan qua begeleiding. Um, we zien elkaar minstens één keer in de maand om onderzoek te doen... om voeding te bespreken en om um, een stuk uh, mentale coaching uh, door te nemen. Dat is uh, in deze periode wel intensiever, want we hebben nu... Um, nou, bijna dagelijks contact. In jouw werk speelt voeding ook een belangrijke rol... maar ik begreep dat je met Jan ook uh, praat over metaforen. Dat je hem metaforen uh, uh, voorlegt waar hij aan kan denken... als hij bijvoorbeeld een topprestatie moet leveren. Dat klopt. Zo bereiden we ook de wedstrijd voor... dat hij in zijn voorbereiding zeg maar, in die gedaante van die wolf uh, stapt. En waarom is die metafoor van een wolf zo goed voor Jan dan? We hebben ervoor gekozen omdat we gedrag van verschillende dieren hebben bekeken. En eh, Jan zelf vond dat de symboliek van de wolf mooi bij hem past. Vanwege met name ook dat duurvermogen, vanwege die lange adem... vanwege te kunnen jagen eh, op de steppen en door te kunnen blijven gaan. Dus als wij vandaag naar Jan gaan kijken, hij gaat de 10 kilometer schaatsen... dan voelt hij zich misschien een beetje een wolf. Dat probeert hij in ieder geval wel. Dat is, dat is de opdracht... En we zijn nu bezig met: je hebt verschillende wolven gedaan, dus waar je in kunt stappen. En vandaag wil hij als de pack leader, uh, dus de, de alfa-reu, uh, de race gaan rijden. En uh, ja, we proberen vandaag om uh, die wolf uh, misschien wel de leiding te laten nemen. De race gaat zo meteen beginnen en ik begrijp dat jij zo meteen nog nou, een soort van geheime afspraak heeft met hem. Heb je in een auto om nog even wat laatste tips te geven? Wat ga je hem zeggen? Ik ga vooral uh, checken hoe hij er nu voor staat. En ik ga. Uh, ik kan niet precies zeggen uh, wat ik zal gaan zeggen. Uh, maar ik probeer uit te vissen wat hij nodig heeft. Om de focus zo, zo gericht mogelijk te krijgen. En dat doen we inderdaad even in zijn auto straks op, uh, op de parkeerplaats. Even los van alle geluiden om ons heen. Niet even in de kleedkamer. Jullie moeten hier bij Thialf zitten... dus in een auto op de parkeerplaats met Jan Blokhuizen zijn race even door te nemen. Klopt, klopt. De mentale tuning, daar zijn we even een kwartiertje mee aan het stoeien. En waarom is een auto op een parkeerterrein bij Tiof daar dan goed voor? Uh, we worden in ieder geval niet gestoord. Niemand die in een kleedkamer binnenkomt, geen mensen die langs je heen lopen. En uh, dat is een, een goed moment. Red. Het is altijd om je door je tegenstander niet gek te laten maken. Blokhuizen moet toch wel, he? staat derde natuurlijk in het ja. algemeen klassement en die wil natuurlijk de koe voorbij. Het ziet er wel goed uit wat hij doet hoor. 33 nu voor Kramer, 31-5 voor Jan Blokhuizen. Hij is wel mentaal nu in het proces van uh, hoe gaat het, hoe kan ik mijn focus houden. Maar het is niet zo dat Jan Blokhuizen heel makkelijk met Sven Kramer op dit moment leren. Ik denk dat hij nu intern probeert in die communicatie met die Wolf te komen of te blijven. En de gedachten die ontstaan. Kijk, daar komt hij. Hij zit er weer naast. Nu heb je de rondetijd van, de, van Jan Blokhuizen naar 31-0. Dus die versnelt hij. Als ik hem nu zie rijden, rijdt hij nu met zijn wolf. Hij is aan het jagen. Hij is aan het jagen. En hij heeft die focus helemaal op die wolf. En dit is wat hij wil. Sleekraam, ja hoor. 30-6. Jan Blokhuizen, 30-8. Ik denk dat de gaskraan nu open gaat. Hij heeft echt die wolf, die grote sterke wolf in gedachten. En die probeert hij te laten rennen. Dit is een serieuze rondetijd. Door 30 op een 10 kilometer. Na een kilometerje of 7. Dat is gewoon hartstikke maar nu moet je doorgaan en, en die pijn kunnen verdragen en dat lukt en het ziet er goed uit hij heeft een goede focus. Het is een hele andere Daar komt aanval. aanval. Daar ja, komt aanval. Nu komt de gaat je Dit is echt schitterend hoor. Op die kruiden vol moet Nu winnen van jezelf, ondanks die pijn, knoppen voor wat je waard bent. Maar het blijft de wolf. Het wordt niet een ander dier. Uh, dat, uh, dat mag hij zelf beslissen. We hebben ook een metafoor voor de blinde kip. Dat is meer voor de 500 meter. Gewoon niet denken. En, uh... ja, als hij het nu dat in zich heet, heet. dan moet hij dat nu doen, toch? Als hij dat in zich heet, moet hij dat nu doen. Maar je ziet, dat redt hij niet. Hier komt Sven Kramer. Die titeltoernooi wint in 12 .55 98. Maar Jan rijdt wel 13 60. Hartstikke goed pak die zilver is hartstikke top. De eh, wereld voor Houten in de baan, 2 spannend Houten Spanning. Jan, misschien eh, een ja, betere. Nou, je hebt je missie wel uh, van neergezet. Hè? Ja. ja, zeker uh, neg negatieve energie ombuigen en in, uh, in positieve energie. Was dat de missie vandaag? Ja, de missie was gewoon. Uh, gewoon in jezelf geloven en uh, je. Zeg maar je wilskracht erachter zetten en uh, ja, gewoon, uh, gewoon doen waar je, uh, ja, waar je van geniet. En uh, wat je je hele leven eigenlijk al heel graag doet, is gewoon hard schaatsen. En uh, dat gezeur eromheen, weet je, dat, uh, dat leidt je soms alleen maar af. En uh, zo bewijs we weer dat uh, inderdaad, als je misschien niet top bent, uh, dat je nog steeds gewoon topprestaties kan leveren. Ik zat met uh, Dirk de de wedstrijd uh, te kijken, de race, en hij zei na een tijdje van ja, dat lichaam dat zegt nu stoppen, stoppen, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan eigenlijk nu niet meer. Dus nu komt het echt aan op wilskracht. Is dat iets wat hij goed heeft waargenomen? Klopt er dat? Uh, ja, weet je, het, het uh, zo'n 10 kilometer is best last, lastig rijden. Je hebt, je hebt veel tijd om na te denken. Maar dan komt het inderdaad uh, uh, erop aan dat je die positieve energie gaat aanspreken. En gewoon het gevoel gaat oproepen uh, waar je kracht uit uitput, zeg maar. Ja, en dat hebben we heel goed aangepakt, denk ik. Heb je je toen ook een wolf gevoeld? Ja, zeker weten, ja. Echt zo'n zo Alfa Dog. Ja. <laughs> de zal omschrijven is, wat gebeurt er dan met die wolf? Nou nee, ja, het, het is meer dat je, denk ik. Um, uh, hoe zal ik het zeggen? Als je, als je kapot zit, dan probeer je zeg maar, ergens anders energie uit te halen. En dan ga je, probeer je misschien een veld te kruipen van, van een wolf, van een ander dier. Dat je gewoon de, de, de stemmen aangeeft, geeft, uithoudingsvermogen en, en de kracht. En dan, uh, ja, dan kan je zelfs gewoon nog runs gaan afbouwen. En denk jij daar dan ook aan tijdens zo'n racebroek? Ga je dan ook in die modus van, oké, okay, bolf zeg je dat tegen nou, jezelf? Nee, nou, soms wel, soms niet. Soms is het ook puur, uh, zeg maar, een, uh, uh, denk je niet echt, echt bewust aan... maar gebeurt het gewoon Is het een proces, omdat je dat al... Ja, zeg maar, uh, vaker in dit seizoen al, al, al toegepast en ook voor zo'n race. Dus het is, ik denk meer, je kan meer spreken over een soort energie, denk ik, waar je in gaat zitten. En uh, uh, uh, soms niet eens dat je je met een dier associeert, maar misschien dat je juist die dierlijke energie wat gaat, uh, gaat aanspreken. Ik denk nou, ja, dat ik uh, dat misschien wel juist zeg, of niet, uh, Dirk? Ja, Dirk had het ja, ook natuurlijk over natuurlijk een blinde kip. Ja. ja, die blinde, blinde kip, ja, die, die, die kan je zei hij. Ja, die moet je misschien in zijn laatste ronde juist. Maar het gevaar daarvan is dat je dan een beetje gaat harken, weet je wel. Dat je juist denkt dat je veel harder gaat, je gaat er veel meer energie in stoppen en je gaat langzamer. Dus het is eigenlijk de kracht om in het vermogen te, te, te blijven zitten. En uh, Daar heb je ook een bepaalde rust moet je daarvoor uh, blijven houden. Ja. Er gaat een hele wereld voor mij open, joh. ik dacht gewoon schaatsen, maar het is inderdaad wolven, blinde kippen. Ja, ja jongen, het, het hele dierenrijk komt erbij kijken. Nee, maar het is ook, uh, het, het is veel meer dan schaatsen en ik denk dat je uiteindelijk, uh, als je wil gaan winnen, dan, uh, dan komt het juist niet alleen maar aan op fysiek en schaatsen, maar het is juist ook gewoon gedachtepatronen en, en dat trainen. En, uh, uh, Patronen trainen zeg maar, die, die, uh, waar je juist in wil gaan zitten. Weet je? Je, het is heel makkelijk om negatief te gaan denken, maar het is veel moeilijker om als het, als het slecht gaat, om dan positief te blijven denken. Uh... Even... Oké, okay. anders ja. ja. okay. naar boven Oké, okay, nou succes uh, Jan. Dankjewel. Kijk, je moet je wel realiseren dat je met de topsport dat, dat je iedereen kan zeggen van blijf gewoon rustig. Maar het, is, het gaat wel om iets. Het, er zijn wel drie of vier miljoen mensen die kijken. Alleen die stress, dat, daar, daar moet je ook, ook mee om kunnen gaan. En dat zit ook gewoon in je karakter. En ik geloof ook dat je daar misschien wel een klein beetje in begeleid kan worden. Maar daar moet je mee om kunnen gaan. En anders kun je dat gewoon niet. Hier gaat Erben Wennemaas op naar zijn wereldtitel. Hij prolongeert het. Hij is de wereldkampioen en blijft het. Wereldkampioen worden is moeilijk. Wereldkampioen blijven is veel moeilijker, is vaker een onmogelijkheid gebleken voor velen, niet voor Herbert Ja, nou, Ik heb heel veel mental coaches langs gekomen en ik heb ze stuk voor stuk, um, heb ik gewoon helemaal niks mee. Ik ben veel meer gevoelig voor, voor een schouderklopje van mijn coach, dan uh, omdat hij het echt voelt in plaats van dat iemand dat uit een theorietje uh, tegen mij vertelt. Want daar prik ik echt in. En ik vind het, denk, denk dat heel veel sporters heel intelligent zijn... en die prikken daar op momenten moment van een, een hoge stress... zijn ze beter dan dat. Kijk, er zijn heel veel van die sportpsychologen... Die er, uh, die, je kunt er allemaal prachtige theorieën op loslaten. Die, uh, die zijn ook allemaal heel goed. Hè? Want uh, Wat ik ook nu zeg, van, uh, ja, denk in het hier en nu. Dus denk niet aan wat je gedaan hebt. En denk ook niet aan het resultaat Wat je hebt. Je moet gewoon je best en het maximale uit jezelf halen. Uh, he, dat, ik hoor altijd het, dat, het voorbeeld van... denk niet aan een, groene, aan, aan een roze olifant. He. Dus w, wat je daarmee wil zeggen is... Dus, dat je dan dus niet aan verliezen moet denken... maar gewoon aan, aan je taken moet gaan denken. Dat is allemaal waar, dat is allemaal gelijk. Maar op het moment dat je daar aan de stad staat... en er is zo'n enorm druk op... dan denk je toch op een gegeven moment ja... maar die gozer die, die dat tegen mij zegt... Die weet niet, hoe, niet hoe, hoe, hoe dit is. Het gaat om. Uh, uh, de van ja, als je maar je best doet en het maximale uit jezelf haalt. Nee, daar gaat er niet om. Het gaat om winnen. En het gaat om winnen of verliezen. En dat maakt niet uit hoe je het doet, maar als je maar, maar, maar gewoon vindt. Gewoon je mag natuurlijk geen doping gebruiken, maar daarnaast mag je alles doen om te winnen. Dus... Dat moet je heel goed realiseren. En het is dus niet goed genoeg als je na je wedstrijd zegt... van ik heb er alles uitgehaald, maar ik ben tweede geworden. Dan ben je ben van tevoren ben je bezig geweest om een excuus te realiseren voor, voor achteraf. Dus dan heb je er alles uitgehaald, maar er iemand, iemand anders gewoon beter. Nee, dat is niet genoeg. Je moet zelf beter zijn. Dus hoe je doet, maakt me niet uit, maar je moet het gewoon, gewoon doen. Dat is iets waar je dus geen enkele zekerheid over hebt. En dat is iets wat mensen gewoon heel spannend vinden. Wat sporters ook gewoon heel spannend vinden. Het beste uit jezelf halen is het minste wat ik van iemand verwacht. Als je dat al niet doet, dan moet je er niet eens zijn. En dat is er ook gewoon. je moet ook realiseren dat het, niet voor, dat het maar voor een paar mensen weggelegd is. Dus dit gaat over topsport, dit gaat over keihard presteren. En er kan er maar eentje winnen. En als ze 30, 30 meedoen, die willen allemaal het gevoel hebben dat ze allemaal kunnen winnen. Maar ze zijn er allemaal niet geschikt voor. Er zijn er maar een paar geschikt voor. En het zijn ook de echte kampioenen die, die, die daar ook gewoon veel harder in zijn. En ja, die hebben dat gewoon vanuit zichzelf. Met alleen hard trainen red je het niet in de topsport. Wil je als topsporter blijven winnen... dan moet je het lef hebben om mentaal de strijd met jezelf aan te gaan. Ook al doet dat nog zoveel pijn. Nu de afsprong, Dubbel salto. Staan! En hij staat! Jawel! Joeri van Gelder is wereldkampioen ringen. Wint goud hier in Melbourne. Het is gewoon goed. Hier ben ik voor gekomen natuurlijk. Uh, ja, ik, ik was echt super zenuwachtig en uh, stond eigenlijk ook wel behoorlijk onder druk. Jury van Gelder heeft opnieuw cocaïne gebruikt. Ik, ik, ik, ik, ik heb nachten wakker geleden. Ik bedoel, uh, ik zat echt super slecht in mijn vel. Alles wijst erop dat dit het einde van Van Gelder's turncarrière is. Dit gooi je niet zomaar uh, in de groep. Ik bedoel, uh, ik probeer wel een beetje groot te houden hier. <lacht> Nou, ik ga het dus niet met de pakken neerzetten. Ik ga nu... Ja, ik moet gewoon uh, daarmee doorgaan. Ik probeer gewoon, als het dadelijk allemaal achter de rug is... Dan ga ik gewoon door. Ik probeer gewoon weer kampioen te worden. Ik ben een uh, type sport die, uh, die altijd voor het hoogst haalbare gaat. Kijk, als ik in de training ben, dan, uh, ja, dan moet ik altijd het, het uiterste uit mezelf halen. Ik uh, laat zeggen, op mijn onderdeel, het onderdeel ringen, is een krachtelement. Ja, waarbij je uh, ja, echt tot op je tenen, zeg maar, uh, gespannen bent. En het kost zoveel kracht. Je bent twee jaar geleden begonnen met Marco. Waarom ben je toen uh, met hem begonnen? Ik ben altijd heel erg nuchter geweest. Tot ik op een gegeven moment wel uh, ja, heel veel in de nabije kringen... Heb gehoord van de, eh, mental coaches, of ja, welk woord je er ook maar aan wil plakken, uh, ja, dat, dat heel veel sporters daar gebruik van maken. En het was voor mij zo'n onbekend gebied, ja, dat ik uh, dat ik me daar toch wel weer een beetje uh, ja, nieuwsgierig voor was, zeg maar. Ja. En ja, laat ik zeggen, ik heb mezelf ervoor opengesteld. En op zich uh, ja, ben ik blij dat ik het heb gevonden. Wat doen jullie precies? Ik kom om de zoveel tijd, uh, gaan wij het gesprek gewoon aan. Van, hey, hoe gaat het uh, Wat heb je gedaan? Wat ga je doen? Hoe voel je je? Laten zeggen, gewoon puur om even gewoon je verhaal lekker uh, kwijt uh, te kunnen. En uh, Marco, die, uh, ja, zeggen, die is heel goed in van... Ja, je moet wel uh, je rust uh, bewaren ik, ik ben iemand, uh, uh, voordat ik hier kwam, een beetje chaotisch... en heel veel dingen, heel veel hooi op mijn vork uh, nam. En Marco, die heeft uh, de rust uh, heel erg uh, uh, teruggebracht, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Marco, toen hij hier binnenkwam bij jou, toen had hij nogal wat meegemaakt... en ook over zich heen gekregen. Hoe kwam hij hier binnen? Ja, er, er kwam iemand binnen die uh, enerzijds heel strijdbaar was... en anderzijds ook wel kapot zat. Uh, en misschien niet altijd goed uit kon leggen waarom hij kapot zat. En dat is hetgene wel waar we heel hard aan gewerkt hebben. Ik vind Jury mentaal ijzersterk. Ik denk dat hij alleen op het gebied van de emotionele kant... Uh, het gevoel, zijn onzekerheden benoemen en dat goed managen... dat hij daar hele grote stappen in gemaakt heeft... Ja, als ik zag hoe hij eigenlijk twee, drie maanden na Rotterdam weer een wedstrijd moest doen met ik denk wel twintig camera's op zijn neus. Ja, dan maken wij ons echt niet druk ja, of hij die, of die dat mentaal aan kan of niet. Want dan is hij ijzersterk. Hij kan ook heel goed tegen pijn. En dat is denk ik ook een van zijn grootste handicaps. Waardoor hij altijd fysiek doorgaat en misschien wel eens stopt met denken. En dat is wel een batterijtje wat we aangezet hebben bij hem. Ja, het is het meest bizarre sportverhaal van het afgelopen jaar. Jury ja. van Gelder uit Waalwijk mag weer meeturnen met de nationale turnselectie. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de turnbond en de turner zelf. Jury traint tot hij erbij neervalt. Hij heeft geen keus. Hij heeft mm. het zelf gezegd. Hij is een fucking sportman. Wat is iets, Jury, wat je nou hebt geleerd van Marco in die gesprekken? Nou, in het verleden uh, kon ik heel uh, moeilijk uh, nee zeggen... Zeggen, als, als iemand iets aan mij vroeg, van, hé, kom eens even daar mee naartoe... of hé, breng me even naar het station terwijl mijn training nog een klein beetje doorloopt. Ik zei meestal gewoon van ja, omdat ik vaak ook met andere mensen naar hun zin wil maken. En dat ik vaak ook, uh, ja, laten zeggen, uh, goede dingen voor iemand anders wil doen. Ik was nogal makkelijk, zeg maar, in, uh, in een aantal uh, zaken. Daar heeft Mark ik wel ja, heeft een schop onder mijn reet meegegeven, eigenlijk, ja. Wat is het laatste waar je nee dan tegen hebt gezegd uh, deze week? Het laatste waar ik nee tegen heb gezegd uh, deze week is. Uh, kom we gaan naar de freehand. Naar de? Naar de, naar de snackbar. Oh, naar de snackbar. Oh, de freehand. Ja, de... ja, ja, we zitten in Brabant nu. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja. Niet naar de snackbar? Nee, nee. Ik, ik, ik had liever laten zeggen, om, om na een training. Uh, dan ga ik lekker een harentje happen. Dat is wat beter, ja. En dat is een van de dingen die hij inderdaad geleerd heeft. Maar dat, dat, dan zie je dus ook hoe complex zo'n uh, verhaal is. En dus dat nee zeggen, dat, heeft ook weer, dat geeft weer onrust in zijn agenda. Waardoor hij soms in het verleden te veel afspraken tegelijk maakte. En het klinkt heel stom. Maar zelfs het wegrijden op een parkeerplaats bij de trainingshal, als ik het zag. En dan, hij reed wel eens te hard weg. Ook dat zijn dingen. Ja, dan kloppen we ook even op de autoramen. Rustig aan, ademhalen. Hey, ik weet niet waar je voor plan bent. Ja, ik moet snel, snel, snel bestaat niet meer. Op dit moment is rust het allerbelangrijkste, want zodra hij onrustig wordt te veel uh, uh, as, as agenda niet meer voor elkaar heeft... dan wordt hij onrustig, gaat hij haast. En haast is in Joris' geval zelden goed. Je spreekt het heel duidelijk uit, hè? 2016 Rio, dat is gewoon mijn doelpunt. Dat, dat is mijn doel. Kijk, in, in het verleden bekeek ik het altijd van evenement tot evenement. En uh, ja, dan heb ik zo'n beetje alles wel meegemaakt. Alleen de Olympische Spelen is het enige nog uh, wat mist. Dus uh, we hebben nu wel heel erg uh, een, een, een, een daadplan van, vanuit hier gewoon... Wel naar Rio, en dat is, uh, dat is het doel. Stel je nou voor, hè, dat, dat, dat, dat doel dat haal je toch niet, want je gaat toch weer een keer in de fout. Zie je dat dan als falen van jezelf? Nou, nee. Ik heb altijd zoiets, nu, laat ik zeggen, met de dingen die ik tot nu toe heb meegemaakt... ...heeft me zo sterk gemaakt, dat ik uh, me door niks aan niemand meer uh, uit het veld laat slaan. Ben je daar ook bewust mee bezig, of is dat echt helemaal achter je? Nou, kijk, kijk je, je bent er uh, uh, laat zeggen, een beetje mee bezig, kijk, omdat het nooit weg uh, zal gaan. Laat zeggen, ik word er altijd aan herinnerd, en uh, nu ook, dus laat zeggen, het zal nooit weggaan. Uh, maar ik, uh, laat zeggen, met het begeleidingsteam wat ik, uh, wat ik heb, uh, nee, ik, uh, weet je, ik heb nou eens over meegemaakt. En ik wil die ene gouden medaille nog halen en uh, dat ga ik uh, door niks en door niks wil ik dat uh, laten schieten. Wat is nou iets wat wij als gewone mensen kunnen leren van topsporters? Wat ik een hele belangrijke eigenschap vind van een topsporter is dat ze over zelfkennis beschikken. Als ik zie hoe, hoe, hoe topsporters met zichzelf geconfronteerd worden, hoe vaak ze feedback krijgen op hun eigen gedrag. Ja, dat zijn toch wel dingen waar wij in de gewone wereld nog wel eens omheen gaan. We zien ook veel meer van de topsporten. we zijn er ook veel meer mee bezig. Je kunt de beelden nog bekijken, van een vergadering kun je de beelden nooit terugkijken. Terwijl het misschien wel eens heel erg goed zou zijn om jezelf te zien zitten in een vergadering... en daarom te begrijpen waarom je niet helemaal overgekomen bent. Ja, en wat ik heel mooi vind aan die sporters, is dat ze in hun droom kunnen geloven... en dat ze daar ook echt voor gaan. Geweldig! Hij drukt zijn hoofd omlaag. Hij is de tijd is voorbij, tweede keer goud voor Ruska. Ongelofelijke prestatie! De laatste 100 meter voor Mark Tartar. 1,46 oh, oh, oh, En die Goed. tijd gaat eraan. En die tijd gaat er ruim aan. Hier, 1,45 Jongens, 1,57 en Een barrecord. Op weg naar goud. Daar is het goud in een nieuwe wereldrecord. Oi, oi, oi, oi, Daar heb je het allemaal voor gedaan. <treeks> De wil om te winnen. Het was een co-productie van Omroep Max en de NTR, gemaakt door Marius Maurits Techniek, Joep Maurits, eindredactie Marjolein Dekkers en redactie Camille Arends. Met dank aan Annette van Tricht. Had u die herkend, luisteraars? Vertrouwde radiostem, gaat er zo'n 30 jaar mee. Marius? Ja, dag Vincent, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Um, stel je even voor, wij doen altijd dat we onze debuterende uh, documakers even uh, in de uitzending halen. Bij deze, wie is Marius Maurits? Marius Maurits? Nou, Marius Maurits is een, uh, is een journalist en uh, producer... die eigenlijk uh, een uitstapje nu heeft gemaakt naar uh, de radiodocumentaire. Uh, uh -huh. Ik heb in de afgelopen jaren vooral uh, televisiedocumentaires daaraan uh, meegewerkt... In het afgelopen jaar, ik denk dat mensen die wel kennen... heb ik meegewerkt aan het geheim van de HEMA. Ja. De uh, research daarvan uh, gedaan, onder andere. Dus uh, ja, dat is het even in het, in het kort, inderdaad. Dus eigenlijk inderdaad de televisiedocumentaires. En dit, was, uh, ja, dit is mijn debuut als, als uh, radiodocumentaire. En hoe is hij bevallen? Eigenlijk heel goed. Ik ben eigenlijk uh, uh, geïnspireerd geraakt doordat ik uh, bij de HEMA-film met een sounddesigner heb, heb, heb samengewerkt toen, Jeroen Goeiers... die, die echt gewoon fantastisch geluid uh, maakt. Mm -hmm. En toen dacht ik van, toen ik, toen ik deze opdracht kreeg... dacht ik van, ja, ik wil vanuit die inspiratie wil ik dit ook uh, gaan maken. En vanuit, dat, ja, vanuit die inspiratie is ook bijvoorbeeld de scene, de training ontstaan... Met, met Marloes Wesselink. Dat ik dacht van, ik wil echt dat de luisteraar voelt... en ja, bijna ruikt dat die sporter uh, bezig is. Ja, en dat je dan inderdaad haar zo'n interview laat horen... dat is ook een mooi uh, radio, uh, um, radio -vormpje wat we nog eigenlijk niet kennen. Dus ja, okay. er ligt voor jou waarschijnlijk toch op radiogebied een, een grote toekomst voor je. Denk je dat je meer uh, docu's gaat maken? Nou ja, de, kijk, ik bedoel, het is nu wel, uh, laten we zeggen, het vuurtje is nu wel aangegaan, ja. Ik merk wel echt dat je. Kijk, je kan met beeld, ze zeggen altijd, ja, met beeld kan je meer vertellen. Uh, maar het is, het werkt ook wel eens beperkend natuurlijk. Omdat je natuurlijk toch ja dat beeld, het is, het is zo confronterend. Um, en het geluid, je kan natuurlijk... In die lagen kan je zoveel kwijt in het, uh, in het geluid. En dat, dat is wel iets gewoon waar je... Ja, wat, qua, qua creativiteit kan je als maker er eigenlijk nog meer uh, in kwijt, uh, vind ik. En het is suggestiever. Hè? Want ik, die, die sport vind ik op de radio bijvoorbeeld wat veel spannender dan op die televisie. Ja. Als ja. je dit soort momenten weer achter elkaar hoort. Ja, absoluut. Is, uh, wat absoluut. Heb, wat heb, jij nou, heb jij zelf ook veel mensenkennis opgedaan? Want dat moeten we natuurlijk doen, van die mental coaches. Ja, je hebt, en, en, en en en je doet natuurlijk ook weer uh, kennis, uh, kennis over jezelf op. Hè? Dat is natuurlijk sowieso volgens mij bij iedere, iedere documentaire die je maakt. En zeker over zo'n zo uh, onderwerp. Want het gaat, ja, bedoel, we hebben allemaal te maken met, met uh, inderdaad uh, tegenslagen uh, uh, in het leven. En, en uh, problemen en, en uh, uh, ja, als je dan inderdaad dat soort gesprekken hebt met, met mentor coaches, maar ook met sporters, van hoe ga je hoe ga je daarmee om? En uh, ja, de belangrijkste les die ik. Eigenlijk uit het, uit het hele proces en die gesprekken uh, met die sporters heb, heb, heb geleerd, en ook van de mental coaches, is van toch van ja: zelfkennis is belangrijk en accepteer het. Accepteer ook gewoon. Die tegenslagen en dat daar ja, misschien ook negatieve uh, emoties uh, bij komen kijken. En uh, ja, druk het eigenlijk niet uh, steeds als een bal onder water. Want die emotie die vloept dan toch weer keihard weer omhoog. Maar denk ook gewoon soms van, hé hey, ja, weet je, uh, oké, okay, dit, dit, uh, dit overkomt mij. En daar drijft die bal in het water. Die emotie, laat hem maar even gaan. Behalve als hij echt in de weg zit, dan moet je er iets mee doen. Marius. Maar accepteer ook gewoon dat het erbij hoort. Maar je bent zelf gewoon een mental coach. Uh, ja, nou ja, goed, ja, je bedoel, bent het hoe, gewoon geworden. Ik... Dus mocht je nou niet meer slagen in die radiodocumentaire, dan zit je. Als wat voor dier zit je eigenlijk nu achter de telefoon? Uh, uh, als, als ja, precies. Nou ja, dat is, ja hoe ga ik morgen uh, weer uh, aan het werk, als wat voor een dier? Ja, dat is wel. Ja. Eigenlijk, uh, daar ben ik heel blij mee natuurlijk, met die, met die vondst inderdaad. Dat je, dat je, ja, ik wist dat dus echt niet, dat er dus dat soort metaforen gebruikt worden. Nou, als, je maar niet, uh, uh, als je maar niet de eendagsvlieg neemt. Je bedoelt Blokhuizen, dat hij een eendagsvlieg is? Nee, als jij maar niet als eendagsvlieg is. Oh, het Oh, okay. <laughs> zo Op die manier, nee. Nee, nee, dat, uh, dat zullen we niet uh, gaan doen. Nee, nee, bedoel, ja, je kan allerlei dieren eigenlijk ook uh, soms voor jezelf uh, bedenken. Ja, dat, dat, uh, dat moet uh, Dirk. Uh, ik, ben, ik ben benieuwd welke, uh, welke dieren Dirk nog meer uh, ja, in, zijn, in zijn la heeft uh, liggen die, die hij uh, bij mensen kan uh, toepassen. De wandelende tak misschien? Wandelen, ja, hey, was, um, ja, er is, er is ook een soort making afgemaakt van deze van deze docu. Die, die kunt u overigens via onze site uh, raadplegen. Wat, wat kunnen wij daar allemaal op vinden? Nou, ik heb inderdaad, uh, Max heeft inderdaad een hele speciale site uh, gemaakt op uh, omroepmax.nl. En daar kun je inderdaad, ik heb, ja, je maakt voor een documentaire natuurlijk veel meer interviews, dus die kun je daar ook terugvinden. Ik heb inderdaad een making-of even gemaakt uh, tijdens het uh, EK uh, Allround, toen met Jan uh, Blokhuizen. Ja. Uh, en ik heb ook inderdaad een, een, een concentratietest uh, gedaan met een, met een voetballer, omdat focus gewoon heel erg belangrijk is. En die kun je ook daar luisteren en je kunt hem zelf ook doen. Je kunt ook kijken of jij nou eigenlijk goed bent... Ja. om je af te sluiten van de omgeving en uh, ja, je focus te testen... je concentratie, je mentale weerbaarheid. Daar gaat het om. Oké, okay, dat gaan wij allemaal doen. Marius, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor deze documentaire. En graag yes. tot de volgende. Dank je wel, Vincent. Okay. Dag! Yo, het is tijd, luisteraars, voor Van Feit Naar Fictie. Van Feit Naar Fictie is een BBC-concept waarbij binnen een week tijd... radiodrama wordt geschreven en opgenomen dat gebaseerd is op een nieuwsfeit. Deze week is die aanleiding schokkend nieuws. Aardbevingen in het noorden van Groningen. Veroorzaakt door gaswinning van de NAM. Wij gaan luisteren met in de hoofdrollen Kim Berghout en Meijndert Talma. Naar de radio musical Tegengas. We zijn in de burelen van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Dokter Nostra, manager afdeling Boortechniek, speelt met zijn telefoon. Over enkele seconden zal Guusje aankloppen. Guusje is Head of Communications en Nostra's persoonlijke spindokter. Dokter mm -hmm. Nostra. Mag ik binnenkomen? Ja, ik kom erin. Goed nieuws. Zal ik voorlezen? Best. De bewering van minister Kamp van Economische Zaken is juist. We kunnen inderdaad niet zonder het laagkalorische Groningse gas. Want de techniek in onze fornuizen en verwarmingen is gemaakt voor verbranding van laagkalorisch gas. Minister Henk Kamp, in NRC, op de voorpagina. Kom, minder. Was dat geen geniale zet van je spindokter, dokter? Hm? Dr. Nostra? Laag Nostra? Laagcalorisch gas. Tot vorige week had niemand ervan gehoord. En nu gelooft iedereen dat wij de enige leverancier zijn. Niemand zou jouw superboortechniek nog één strobreed in de weg leggen. Dat noem ik nog geen spinnen. Poesje van me lekkere Niemand kan zo strategisch spinnen als doe. Wie trekt het hele gasveld leeg tot de laatste druppel. En ik heb het volkslied klaar. Vele eeuwen werden we onderdrukt. Waarom? hier. Ik zal die rijkelijk belonen voor al die bewezen diensten. Met je allerbeste boortechnieken. Met mijn allernijste, allerdijpste boortechnieken. Ik kan niet wachten. Nu? Nee, vanavond. Ik heb directievergadering. Minister Kamp? Ja, geef maar door. Dag, meneer Kamp. Hoe is het er met? Niet slecht. Ja, ik zie dat er hier lokaal een hoop tegengas wordt gegeven. Als u dat wilt uiteraard, u bent hier altijd welkom. De inwoners van Noordoost-Groningen maken zich steeds meer zorgen over de aardbevingen die worden veroorzaakt door de winning van aardgas. Maar het gas levert de staat jaarlijks zo'n 12 miljard euro op. Dus minder gas winnen, dat zal niet zo snel gebeuren. Minister Kamp van Economische Zaken komt morgen en overmorgen naar dit gebied om de bewoners gerust te stellen. En dat zal geen eenvoudige klus worden. Nee, dat zou geen eenvoudige taak zijn. Hmm? Maar het schier is dat het helemaal niks uitmaakt wat de bewoners vinden. Wie trekt me ons eigen plan? Precies. En het allerschierste is dat niemand weet wat onze plannen zijn. <lacht> en dat dus niemand zich tegen verzet. Oh, oh dat is pas goed, spinlijvert. Toen is geweldig. <lacht> Nog een nachtje slapen. En we hebben ons eigen koninkrijk. Koningin Guusje. Aangenaam. Of moet ik een andere naam kiezen? Meer een koninginnen naam. Nu Maxima ook koningin wordt. Oh, ik had zo gehoopt dat zij gewoon een prinses zou blijven. Koning Nostra. Mm. Koning Sikko Nostra. Koning Sikko. Alex en Maxima. Zullen worden verrast. Nederland wordt kleiner en heeft veel minder gas. Jij wordt koning Nostra, met een mooie kroon. Het volk draagt je op handen, Groningse Godenzoon. We worden koning en koningin, van Nieuw-Groningen. We gaan wonen in de Vrijle Borg, in de hoofdstad, Slochteren, voor. Siko, ik heb je een speech geschreven voor vanavond. De troonrede, zullen we maar zeggen. Zullen we die doornemen? Ja, dat is best. Ben je zenuwachtig? Nee. Ik wel. Uh, weet je zeker dat het gaat lukken? Ik bedoel, echt zeker? Heb je nergens een rekenfout gemaakt? Pff, soms ben ik zo bang dat er alleen maar een... Een heel erge aardbeving is en dat Groningen in de blubber zakt. Verder niks. Nou ja, wij allemaal dood. Alle Groningen dood. Dat is niet niks natuurlijk. Minutje lijf, laat het boeren naar mij hoor. ze een van mij. Wat heb je van mij? Je trekt vanavond deze kleren aan. Groen. Dat wekt vertrouwen. Kom minder. Jij wordt een warme koning. Het is heel belangrijk... dat jij vanavond rustig overkomt. Mensen zijn misschien een beetje geschrokken. He, ze weten nog niet wat voor een zegen het is, die aardbeving. Jij gaat ze vertellen hoe je ze verlost hebt van die arrogante Vriezen... met hun gezever over de Elfstedentocht. Dat een hoge snelheidslijn helemaal niet meer nodig is. Want waarom zou een Groningen ooit nog richting Randstad willen? Gas en geld... Genoeg. Nieuw Groningen boven alles. Dus dat ga jij ze meedelen. Kalm en met overwicht. Dit is je tekst. We hangen in het noorden aan de achterste tiet. We worden genegeerd, ze moeten ons niet Rijm? Ja, je gaat het zingen. Dat maakt een verpletterende indruk. Dat is de nieuwste spintechniek. Geleerd op die cursus in New York. Ja, nu vraagt Obama Beyoncé nog om het volkslied te zingen. Maar volgend jaar zingt hij de State of the Union ook zelf. Dus kom. We hangen in het noorden aan de achterste tiet. We worden genegeerd, ze moeten ons niet. De hoge snelheidslijn is nooit gekomen... Terwijl bij ons het gaas wordt gewonnen In Groningen wordt het geld verdiend Maar we krijgen de lasten en de lusten niet Na dik 400 jaar weer geweest Vinden we het in Groningen wel best We plukken voortaan onze eigen vruchten En laten de Randstad beven en zuchten We worden het Zauw ...Arabië van Europa... ...leven Nieuw-Groningen... ...het Nieuwe Utopia. Als ik deze hendel overhaal... ...ver in één keer... ...dan boor ik zo duip. De boel zal hier staan trillen, zo heftig... Dat heb zelfs jij nog nooit meegemaakt. En dan aardbeeft heel Groningen los van Nederland. En aardbeeft heel grun los van Nederland. En dan ligt Groningen twintig mijl uit de kust. Twintig mijl uit de kust en het is ons schier koninkrijk Nieuw-Groningen. Houdt u mijn hand vast, koning. Ik ben bang. Voor die neem ik die hand, mijn koningin. Daar komt hij. We'll fight Regengas. Kim Berghout en Meindert Talma hoorden u in de hoofdrollen. De tekst was van Stef Visjager en Dirk van Pelt. Opname techniek Frans De Rond, eindredactie Maya Schepers. Volgende week weer een van feit naar fictie en volgende week ook een reconstructie van 8 januari 1962. Toen vond de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis plaats bij Harmelen. 93 mensen vonden de dood. Wij reconstrueren die dag met twee betrokkenen. Eén overleeft door toeval en de ander verliest zijn vader door datzelfde toeval. En volgende week ook wederzijds wantrouwen over de woonwagenkampen. Die kennen wij natuurlijk van de hennepteelt, de belastingfraude, het geweld. Ze wantrouwen ons, die kampers, en wij wantrouwen die kampers natuurlijk ook. En dat Wederzijds wantrouwen, dat gaan wij proberen te doorbreken. www.hollanddoc.nl slash radio, dat is ons adres. En hier zometeen de sport en eerst het journaal. Dag luisteraars. Dag!